Vier uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In New York is het tot een harde confrontatie gekomen... tussen demonstranten van de Occupy-beweging en de politie. Meer dan 200 mensen zijn opgepakt en zeker 17 mensen raakten gewond. De beweging had mensen in heel Amerika opgeroepen om actie te komen voeren... om stil te staan bij het begin van de protesten twee maanden geleden. In New York waren enkele duizenden betogers op de been. De politie had blokkades opgeworpen om te voorkomen... dat ze naar het beursgebouw zouden gaan. Het Scheperziekenhuis in Emmen heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van vijf mensen die na een maagoperatie in het ziekenhuis zijn overleden. Het ziekenhuis beloofde verder alles te doen om de procedures voor schadevergoeding snel af te ronden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid oordeelde vorige maand dat het Scheperziekenhuis te grote risico's nam bij maagverkleiningsoperaties. Minister Donner ziet niets in het plan van de Tweede Kamer om de rechtsprekende taak van de Raad van State ergens anders onder te brengen. De raad is nu zowel adviseur van de regering als de hoogste rechter bij geschillen tussen burgers en de overheid. Een kamermeerderheid van VVD, PvdA, SP en D66 vindt dat die twee taken niet in één orgaan thuishoren... en willen de rechtsprekende taak elders onderbrengen. Maar Donner, die wordt genoemd als nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State, vindt die dubbele functie geen probleem. Volgens hem biedt de combinatie van twee functies in één orgaan ook voordelen.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 Overdag nog langnevelig en bewolkt. Al breekt later op de dag misschien de zon nog even door. En het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Hoe geheim is een geheim telefoonnummer? Staat dat nergens geregistreerd? Nou, Op sommige plekken in ieder geval wel. Want Marike wordt gebeld voor een onderzoek... en dan weet de beller gewoon hoe oud ze is. Dus hoe wordt dat geregistreerd? Een geheim telefoonnummer. 0800-1121 is geen geheim telefoonnummer... maar wel het nummer dat je kunt bellen als je er een antwoord op weet. Verder vragen waar je nog over kunt bellen? Uh, ja, misschien zijn er nog aanvullingen op de vraag van Martin. Die is op zoek naar dieren die beschermd zijn, maar toch wel gegeten worden. En inmiddels staan op zijn lijstje de Zwaan, de Kivit, de Grutto en de Kwartel. Maar misschien wil je nog iets toevoegen, dan kan dat. Uh, nou, Misschien wil je ook nog wel iets, uh, iets doorgeven aan Joop... die graag een nieuwe bank wil beginnen... en daar ook nog wel wat tips en trucs voor kan gebruiken... en zich aanvraagt of het aanslaat als hij een nieuwe bank begint... die niet investeert, maar ook geen rente uitkeert... En uh, Peter die belde zojuist, die vroeg zich af waarom de ondertiteling en ook uh, de titels in beeld bij bijvoorbeeld voetbalwedstrijden verkleind zijn. Terwijl nog zo verschrikkelijk veel mensen gewoon ergens een kleine televisie hebben staan. Al was het een oudje, maar zo lang geleden is dat nog niet dat we daar gewoon met z'n allen naar keken. Dus hoe kan het dat opeens al die titels zo verkleind worden en er geen rekening wordt gehouden met de kleine televisies in Nederland? 0800-1121 is het nummer voor Antwoord worden, maar ook voor nieuwe vragen. Dus onthoud dat in ieder geval de komende twee uur. Nachtzuster, apenstaartje, omroep, max is uh, het adres waar je naar kunt mailen. Je kunt twitteren via apenstaartje, nachtzuster, en je bent van harte welkom om mee te chatten tijdens dit programma. En dat doe je door via de computer te gaan naar www.nachtzuster.net en dan linksboven de chat aan te klikken. En dan nu, zoals je al gewend bent van ons bij nachtzuster, Iedere donderdagnacht op radio 1 om 4 uur hoor je disco. En dit is echt foute disco, maar wel lekker hè? YMCA is dit van de Village People. Mocht weer gedanst worden bij Nachtzuster. Dus ik denk dat je in ieder geval wakker bent geworden. En dat betekent dat je kunt bellen naar 0800 1121. Met vragen en antwoorden. Henk. Ah, ja, daar gaat ze het. Hallo. Goedenavond. Uh, ik bel nu over die uh, vogels en, de, en ja. de zwanen enzovoort. En hoe dat ja. in elkaar zit. En dat dieren beschermd zijn. En daar niet en daar wel in Nederland. Kan je dit nog vertellen? In we hebben een Europese wetgeving daarover. Ja. Dat geldt voor heel Europa en dat, uh, moeten, per land moeten ze dat uh, gaan regelen. En dat heette de vogelrichtlijn. Het woord richtlijn is een beetje gek, want het is gewoon een wet. En de habitatrichtlijn. Okay. En, daar, en uh, in dat verhaal moet je ook in de gaten houden dat dat nog niet zo van oude datum is. Zo uit mijn hoofd gezegd, zo omstreeks 1985. Dus er zijn natuurlijk altijd bijna mensen nog verhalen in het hoofd van voor die tijd... Dus toen konden dus veel meer beesten konden gedood worden en dergelijke. Oh. Dat is het eerste verhaal. Ja. Dat in Europa een hele uh, universeel, voor heel Europa dieren beschermd zijn... en niet gedood mogen worden. Maar daarnaast heeft Nederland nog 149 soorten extra die beschermd zijn... Ga je me nu vertellen dat die arme Martin 149 vogels op zijn schilderij moet... Uh... Nee, want niet elke, elk dier wordt gegeten. Nee. En de traditie in Nederland van uh, dierenbescherming, vogelbescherming en dergelijke... is wat van oudere datum dan in Europa. Daar hangt het ook mee samen. Ah, okay. en bovendien, ja, ik heb er net in verdiept deze week... omdat uh, Henk Bleker, de staatssecretaris, bezig is met een wetsvoorstel. En daar worden een paar wetten samengevoegd. En dat heet dan de wet Natuur. Dat, dat, dat lijkt mij een flinke samenvoeging ook. Ja, ja. ja. er wordt dus wat samengevoegd en daar in die verhalen ben ik dus ook weer tegengekomen over de kieviet. Ja. De kivit is in Europa beschermd en er is een speciale regeling gemaakt voor Friesland, voor Nederland, dat zeer beperkt in, uh, in Nederland eieren mogen worden geraapt. Oh, maar dat elke persoon hadden. die aan het rapen is, moet dat ook weer opgeven en het wordt geregistreerd. Okay. Dus je mag niet zomaar rapen, je moet toestemming hebben. Ja. En je mag je maar een bepaald aantal, en er wordt een centraal register wordt bijgehouden, we hebben er nou zoveel geraapt, stop, er mag niemand meer rapen. Ja, het raapregister. Dus het ja. is als waarde als die, die, die uh, uitzondering, voor, uitzondering voor Friesland, hebben ze dus eigenlijk in een aparte regeling opgenomen. Ja nu is het ook, het ook nog iets wat heel interessant is om te weten. Ja, heel interessant is het eigenlijk niet. Maar hm. dat in Frankrijk eh, nergens is de jacht zo intensief als in Frankrijk. Er zijn nergens, bijna nergens zoveel jagers in Frankrijk. En daar wordt eigenlijk alles geschoten. En ik ken het ook uit vakantie. Ja, ik ben inmiddels 65 en uit mijn jeugd ken ik dat ook. Daar liggen allerlei soort vogeltjes Liggen daar bij de slager in het, in het vak. En dan zie je ook het hele vogeltje daar liggen. Ja, ja dat is gewoon... Uh... Het ge... Ik heb een tijdje ja. in Frankrijk gewoond. En ik, uh, dan... ja. ik herinner me wel dat we heel veel dingen met botten erin altijd te eten kregen. Oh, ja, ja, ja. Dat, dat herinner ik me nog goed. Maar niet dat we heel veel verschillende soorten vogels gegeten hebben. Dus ja. dat, uh... Maar er is ook nog een, een grote uitzondering. Erg belangrijk om te weten, want daar hebben we het ook over gehad... wat betreft de paling onder andere. Ja. Dat elk dier wat in gevangenschap blijft en wordt gehouden... Daar mag je inderdaad, die mogen ondanks dat ze beschermd zijn mogen vallen die buiten die beschermingsstatus omdat ze dus niet in het wild worden gevangen. Dus de wildstand, en dat is de bedoeling, ja. dat de wildstand en dat de natuur gehandhaafd blijft. En dat de natuur niet verstoort of we zoveel mogelijk diversiteit houden. Want waarom is die wetgeving in Europa ingevoerd? Omdat ze hebben ontdekt dat als je dat niet doet, dat er heel veel natuur verloren gaat. En dat er heel veel soorten en dieren gewoon uh, sterven. Maar dat, ja, maar dat zou je juist kunnen opvangen door juist dieren die um, speciaal gefokt worden? Of, uh, Klopt. Of, ja. Klopt, en dat is onder andere met de ooievaar gebeurd. Oh. Dus in, ne in, in Nederland is een heel speciaal programma opgezet. en Bijvoorbeeld uh, Vogelbescherming Nederland die houdt zich er natuurlijk ook sterk mee bezig. En een landelijke organisatie als SoVON maar die zijn dus uh, helemaal, die zijn uh, ook uh, allemaal uh, ja, die zijn gekweekt als het ware. Dus die, die vogels zijn gevangenschap worden die uh, gehouden. En dan worden ze op een gegeven moment in Nederland uitgezet. Dus het was een periode in Nederland dat er maar heel weinig waren. En inmiddels zijn er zoveel honderden alweer, dat het alweer geen uitzondering is. Dat de vraag is of we ze alsjeblieft op willen eten. Nou, dat, dat absoluut niet. <laughs> Want ik ben trouwens ook een uh, grotendeels vegetariër. Ik eet af en toe wel eens vlees. Uh, ja. wel eens vis en zo. Maar... Um Nee, het, het, uh, maar er, zijn, er, er is nog een factor waarom dus dieren dan uh, uh, wel weer groeien. Het is omdat de pesticiden en de landbouw uh, enorm zijn afgenomen... bepaalde soorten gifstoffen, dat die niet, überhaupt niet meer gebruikt mogen worden. Mm. Zoals DDT bijvoorbeeld. Ja. En dat heeft me namelijk dan weer een hele positieve invloed gehad op de roofvogels. Omdat roofvogels weer op het eind van de... Van de ja, van, uh, van, de, ja, van het systeem zitten. Dus die eten dus uh, de diertjes, de muizen en dergelijke. En de ratten eten die op. En ja, die eten weer granen. En die eten weer van dat, uh, ja, waar daar gif in kan zitten, zou ik maar zeggen. Mm, ja, dat is... Nou, dat is een globaal verhaal waarom dus eigenlijk uh, dat zo vreemd zit. Waarom, uh, ja... Uh, dieren uh, wel beschermd zijn en toch opgegeten worden. Dus, dus gedeeltelijk is het een historisch verhaal. dat Vroeger waren ze minder beschermd in Europa. Nu is het Europa breed beschermd. En er zijn in Nederland 149 soorten die extra beschermd zijn. Nou, en meneer Henk Bleker, die wil nu die 149 die in Nederland beschermd zijn... Voor onder enkele hele bijzondere soorten die in Nederland voorkomen, zoals een smiente. Die wil dus, uh, Henk Bleker, dus allemaal uh, ja, uh, vrij voor de jachtgevers, zou ik maar zeggen. Mm, mm. Ja, nou, daar, gaat, daar is het laatste nog niet over gezegd, denk ik. Nee, daar wordt nog heel veel over gesproken. Uh, alle natuurinstellingen, ik ben trouwens zelf van de natuurvereniging Tolen. Mm. Ja, alle natuurverenigingen, met name de Vogelbescherming Nederland, die is uh, druk bezig geweest om daar de mensen voor uh, ja, in het uh, geweer te brengen. Ja. En vandaag was het toevallig de sluitingstijd van dat je bezwaarschrift kon dienen. Oh, Oké, okay. oh, maar dat is wel gebeurd. Ja. En het is gebeurd, gelukkig. Ja. En weet je toevallig nog dieren voor het schilderij van Martin, die dus beschermd zijn, maar wel gegeten worden? Nee, weet ik. Ik heb erover zitten nadenken, want mm het -hmm. is, is natuurlijk een gigantisch lange lijst. Ehm um... Nee, die, die werden dus niet. Ja, ik zat inderdaad ook meteen aan de kiwi te denken. Maar dan zijn het aan de eieren. Dus dat is ook weer een heel ander verhaal. Dan dat je een levend, be ja. levend uh, beest eet. Ja. Maar ja, eigenlijk is het niet zo. Maar ja, ik ken. Ik ken de, veel mensen kennen wel eens schilderijen uit uh, de Gouden Eeuw, de 17e eeuw. En dan komt het heel veel voor dat ze dergelijke vogels worden afgebeeld. Dus ik zou tegen een man willen zeggen: zet het toch. Vooral een paar hele mooie vogels op. Want zwanen zijn er <laughs> heel mooi. Want het is gewoon een prachtig gezicht om, om, om die dieren bij elkaar te zien. Ja, maar het is ook wel, het is wel een mooi idee. Ik bedoel, je moet inspiratie krijgen als je kunstenaar bent. En ja. als je dan inspiratie krijgt van, nou, ik wil dieren schilderen die bedreigd worden, maar wel gegeten worden. Dan, he, dan is dat nou, een inspirerend. Nou, je kan een erop zetten. Dat is een, een bepaald soort eentje. Maar prachtig wordt die gegeten, dieren. de smiente? Smiente. Oh. Die zou die erop kunnen zetten. Met ja. die, die raken nu in de bedreigde categorie. Nou, dat zou toch een, mooie, wat zou toch een prachtig mooie schilderij worden... met de kievit in ja. de vritto en de kwartal en de sminten en de zwanen. Dan heb je ook ja, sminten en watervogels als zwanen. Ja, prachtig. Inderdaad, je, hij kan er iets heel moois van maken. Maar gelukkig in Europa hebben we dat beschermd. Maar ja, niet iedereen houdt zich er natuurlijk aan. Nee. Noem maar eens wat anders, dat, dat, dat beschermde soorten zijn bijvoorbeeld de orchideeën. Alle orchideeën in Nederland, dat zijn beschermde planten. Een mol bijvoorbeeld, ja. die bedreigd wordt en die veel gevangen wordt, ja. dat is een beschermde diersoort. Oh. Maar ja, de mensen hebben zich, en daar is dan weer die uitzondering, als het in je eigen tuin zit, mag je hem vangen... Maar je mag wow. hem niet uh, overal uh, riverois beschermen. Uh, maar mollen, daar zijn, daar zijn er toch een hele hoop van? Ja, want ze zijn ook vrij nuttig. Want ze maken je, je tuin en uh, de ondergrond zo luchtig. En ze eten ook al die uh, nare insecten op die aan je planten knagen. Oh, okay. Dus het is, maar, ja, het is maar heel betrekkelijk. Maar het is natuurlijk heel hinderlijk voor in het grasveld. Als je daar met de maaimachine overheen moet... je hebt bijvoorbeeld een prachtige gazon... en er komt elke keer zo'n mos op. Ja, dat is natuurlijk heel hinderlijk. Ja. Maar als het een paardenwei is, dan, dan maakt dat natuurlijk niks uit. Nee, dan kunnen ze lekker hun gang gaan. Ja. Ja. Oké, okay, nou bedankt voor alle informatie. Hou ons op de hoogte. zou ik zeggen. En een, uh, veel succes vanavond nog. Ja, ik doe mijn uiterste best. Dankjewel. je ja. <laughs> Ik geniet ervan altijd. Gelukkig. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Dag. Teun. Teun. Wakker worden. Wie? Hallo? Ja. Met wie? Met Nico. Ach, nou, dat lijkt heel erg op teun. Ja. Dag, ook. <laughs> dag Nico. <laughs> uh, ik had misschien nog uh, een, een, een aanvulling of een. ja, misschien. Uh, het, het, over dat geheime telefoonnummer. Ja. Een geheime telefoonnummer is in zoverre geheim als je het opvraagt bij. Uh, Vroeger het 0800-nummer, en daar kon je telefoonnummers op vragen. Dan wordt het niet meer uh, vermeld. Ja. En dan wordt er gezegd: uh, sorry, het uh, is een geheim nummer. Maar, uh, en dat begreep ik is niet helemaal uit uh, Marijke of Marieke de verhaal: ja. dat ze uh, vervelende ervaringen heeft gehad en dat ze toen een geheim nummer heeft aangevraagd. Oh ja, nee, dat heb ik ook niet meegekregen, ja. Ik meende dat, dat ik dat uh, een beetje uit haar woorden kon halen. Ja. Dan is het namelijk zo, uh, dan zit het ooit al in een systeem. En als je het dus nog niet hebt, uh, uh, eigenlijk bij het aanvragen van een nieuw nummer, of van een nummer, dat je het dan niet geheim hebt gehad bij aanschaf, dan zit het ergens al in een systeem. En dat kan zijn dat je het een keer uh, hebt opgegeven bij een, een, uh, uh, ja, een prijsvraag of wat dan ook. En dan, uh, zoals jij dat dan noemde, er worden uh, voldoende telefoonbestanden worden verkocht aan uh, callcenters, uh, uh, noem maar op, die er uh, hun nut uh, uh, mee kunnen doen. Maar, de, de, want Marike zegt, ik heb nooit, maar dan ook nooit, uh, uh, het ergens ook maar ingevuld. Vind ik het toch frappant dat je met een geheim nummer toch zodanig geregistreerd op, op. staat... Dan, wil ik, het, dan ja. wil ik het nog even een uitspitten. Ja. Hey, want wat was dus. Uh, kijk, als je het, het dus nooit van tevoren hebt. Uh, of uh, als je het, uh, wat ik zei dus, niet geheim hebt aangeschaft. dan kan het in een bestand zitten. Ja. En dat ze dus nadat ze dat accufietje heeft gehad. het nooit meer heeft ingevuld. Ja. Maar vervolgens kan het ook nog zo zijn. en hey, want ze zei dat ze het wel aan haar familie heeft doorgegeven. Ja. dan is, bestaat dus nooit meer de zekerheid dat het geheim is. Want. Je hebt het aan een ander gegeven. En die kunt kun wel zeggen... Uh, nou, ik durf dan maar, uh, mijn hand uh, op, uh, in het vuur te steken... dat die dat niet doen. Maar je bent er nooit bij. Maar Nico, ik bedoel... Uh, mijn tante Kobi heeft mijn telefoonnummer. Ja. Maar dan zou ik het toch heel raar vinden... als het van tante Kobi bij, uh, bij het NIPO kwam voor een onderzoek. Nee, oké. Okay. Nee, maar zal ik je het volgende vertellen? Ja. Ik heb namelijk in de Brand gezeten. En ik Kijk. heb ook... Haar uh, telefoonprovider gewerkt. Ja. Yeah. Het is namelijk ook zo. dat. Uh, je hebt van die uh, bedrijven. Hey, die, uh, dan kun je iets krijgen, iets gratis krijgen. Hey, je hebt je aangemeld. en nou, je, je krijgt zo'n intakegesprek. Uh, Blablabla. en bla bla bla. En. nou mevrouw, we mogen u iets extra's geven. wanneer u. ons nog twee of drie contacten kan geven. Echt? Echt waar. Oh, wat... Erg. En doen mensen dat ook? En er zijn mensen, zelfs je eigen familie, die ja. gaan denken: van nou, daar steek ik mijn hand voor in het, in het vuur. Die zullen dat doen, want oh. je bent er namelijk niet bij. Jij, jij kunt zelfs niet meer garanderen dat dat nummer ooit geheim blijft. Dan is er nog een andere optie. Uh, je hebt gezinsleden. Ja. En je weet, uh, kinderen en, en, en pubers. Die uh, zitten op het internet, uh, moeten uh, uh, voor mij met, uh, ik heb zelf, uh, hoe heet dat huis? En dan vragen ze, dan moet je een telefoonnummer invullen. Ja. En er staat een sterretje bij. Dus daarbij verplicht in te vullen. Ja. Dan kun je daar een vals nummer in, in, in voeren. Ja. Maar als je daar toevallig wel het nummer van je moeder hebt opgegeven, dan heeft die moeder, die kan dan nog zeggen van... nou, ik heb het nooit ingevuld. Maar ze kan nooit meer... ze kan alleen maar voor zichzelf praten. Ja, Moe, ja. Je wat ik bedoel? Dus ja. ook al gezinsleden die, die dat telefoonnummer gebruiken... die kunnen dat ergens vermeld hebben. Ja, ik, dat, dat denk ik echt dat dat niet gebeurd is in dit geval. Maar dat, dat nee, is wel een goede waarschuwing dat het kan gebeuren. Het kan gebeuren en... Uh, dus ook wat ik al de allereerste keer zei, een telefoonnummer kan van ooit van iemand anders zijn geweest. Hè? Die dat wel ergens in. Nee, maar heeft. dat is het dus ook niet, want ze wisten uh, haar leeftijd. Nee, maar, nee, maar dat kan. Ja. Kijk, het kan zijn dat uh, iemand die ergens op zijn dertigste leeftijd uh, iets invult voor een verzekeringsmaatschappij. Ja. Die verzekeringsmaatschappij die heeft een product verkocht. Maar die, ziet dus, die heeft die leeftijd in het bestand staan. Vervolgens uh, hebben ze producten die voor 50 plussen zijn. Ja. Dat, dat nummer dat blijft in die bestanden van de, die verzekeringsmaatschappij ja. staan. En wanneer die persoon 50 wordt, komt die in een ander bestand. Die wordt gewoon automatisch oh. overgeheveld in een bestand van 50-plussers. En uh, stel, er gaat een, een, een, een, een, een, een actie voor 50-plussers uh, uh, bij die verzekeringsmaatschappij. Nou, die haalt op een stand 50 plusjes eruit, vrouwen en, en misschien nog wel in een bepaalde plaats. En, nou, die worden er dan zo uitgegooid. Die krijgen of een mailing, of een, uh, een e-mail, of als ze dat bekend is, of een telefoonnummer. Ja, ja. En jij zegt je hebt in de callcenterbranche gewerkt. Ik heb zowel in de telefoon uh, of in de, de callcenterbranche gewerkt als in, uh, uh, of het uh, bij een. Uh, Telefoon uh, ja. En nou, heb je was... dan ook mensen gebeld? Of was dat jouw functie nee, niet? Dat, nee, dat was niet aan mij. Daar was ik zelf tegen. Ik deed inbound. Wat nee, je dat? hebt dus inbound, dus dat mensen zelf bellen. Oh, bestaat en dat. En je, hebt, <laughs> en je hebt outbound. En dat is hmm. dus dat je zelf mensen... En dan, dan moet je verkoop uh, uh, aspiraties hebben. En die hadden gewoon niet... Ja, ik denk altijd, als je dan aan de telefoon zit, dan moet je wel echt een, uh, een dikke huid hebben. Want mensen doen heel lelijk tegen telefonische verkopers. Nou, niet tegen telefonische verkopers. Ik bedoel, die nemen zelf het initiatief. Maar ik heb dus ook inbound gezeten. Ja. Dat mensen jou bellen. En nou, de lusten de ons soms ook het broodje niet van hoe je te woord wordt gestaan. Ja. En wat je wanneer naar je kop geslingerd krijgt. Ja. Uh, en ik heb het één keer gehad. En dat uh, was uh, een man. En die begon af te geven op de allochtonen. Ja. Maar ik heb een hele Hollandse naam. Ja. Dus. Uh, en aan mijn stem hoor je ook niet of ik. Uh, van, van enige afkomst uh, ook uh, kwam. Dus, dus had hij helemaal zijn verhaal gedaan en afgegeven op de, de. de Marokkanen, negers, weet ik wat allemaal meer. Mm -hmm. En toen zei ik: God, meneer. Dat is ook toevallig. Ik zeg, mijn ouders komen uit Indonesië. Zeg ik daar misschien nog iets op aan te merken? En ik heb, en ik heb zo de verbinding verbroken. Ik dacht, nou... Maar, dat is, uh, maar je komt echt verschrikkelijke mensen tegen... die eigenlijk gewoon vinden dat ze niet uh, de koninklant is... maar de keizerklant. En je maar in het gereel moet springen... Uh, ja, zonder dat je soms mensen kan helpen. Ja, ja, ja. Nou, maar ik... Dat uh... is Nogmaals, een geheim nummer. Het is alleen wanneer je het opvraagt, dan wordt er gezegd, het is geheim. Ja. En anders, eh, zodra je het aan iemand hebt weggegeven, dan heb je de controle die nummer op. En dan kan het overal terechtkomen. Oké, okay, ja. nou dankjewel Nico. Graag gedaan. Tot de Kom volgende keer de weer. Ja, Oké. Doeg. Ja. Okay. Doeg. 0800-112. 1. Blijf bellen met vragen en antwoorden. En uh, ja, ook over dit verhaal, hè, het geheime telefoonnummer van Marike... waar ze gewoon wel op gebeld wordt. Oh. Um, Willy. Goeie jaar, wat Astrid. Hallo, Willy. Ik zou wel eens willen weten waarom die schermesjes zo duur zijn. Nou, wat een goede vraag. Ik word er helemaal gek van. Ja. Ik, loop er, ik sta te strijken en ik, ben er, ik loop er nog aan te denken. Denk, dit kan niet. <laughs> Zo, de jongens vroeg: ga jij voor mij van boodschap halen? Nou, zeg, je moet eerst sparen om jij te kunnen scheren. Ja, ik vind het ook. Ik ben, ben het helemaal met je eens. Het verbaast mij mateloos. En, en het loopt helemaal op. Hè. Ik moest drie pakjes, want het was een aanbieding bij oh. een of andere kruidenier. Ja. Eh, bij een of andere drogist. Ik geloof dat ik drie pakjes had voor in de 40 euro. Zo, ja. Want het was, waren die nieuwe, die zo lekker glad waren. <laughs> nou, ja, want je, je weet, denkt je natuurlijk... Ik, nou, dat denk je wel. Je denkt natuurlijk, ik koop wel goede scheermesjes. Ja, ik krijg een boodschap en dan sturen ze me weer terug, die jongen. <laughs> ja. Maar ik vind het ook wel van hunnie... Van, uh, van hunnie vind ik het ook wel een beetje... Uh, ja, een beetje van... Uh, ah, ga je toch naar de supermarkt? Kun je voor mij eventjes... Uh, Ach ze, ach, ze zitten niet in het café. Ze zijn wel aan het werk. Hè. Dan moet je wel wat voor oh, die jongens niet. doen, hè? Ja. Maar dit zijn je zonen? Mm -hmm, nou, kleinkinderen. Oh, kleinkinderen. Oh ja. zijn je kleinzonen. Ja. En die en zeggen enzo. tegen oma, neem even scheermesjes voor me mee. Ja, ja. En wasmiddel. Nee. Vind ik niet. ook altijd zo duur. Nou ja, daar heb ik zelf plezier van. Weet ja. je. Ja. Maar van die scheermesjes, ik, ik kom er niet overheen. Nee, maar ze knuffelen met oma, dus dan moeten ze wel glad geschoren zijn. Ja, dat, ik, nou, dat merk ik niet hoor. Nou, oh, oké. Okay. Maar hoe oud zijn ze, jouw kleinzonen? Nou, één is 18, de ander is 17. Oh, dus die, die ja, beginnen dus... net met scheren, dan zijn ja. het toch flinke uitgaven? Ja, natuurlijk. Dan ja. vragen ze ook of ik het haal. Ja, slimmer ik, hè. ja. Slimme, gladgeschoren jongens. Nou, dat heb je mooi. Die niet in het café hangen. Dat, dat doe je toch goed, Willy? Ja je, ja, je moet er ergens wat voor over hebben. Potverdorie. Nou, maar je hebt wel gelijk. Want uh, je, je, hebt, je hebt ook zo'n uh, verschil tussen van die inferieure plastic wegwerpdingen. Ja, de... nee, dat is niks. Daar word je helemaal schraal van. Die ja. gebruik ik wel eens op de zomer op het strand, weet je wel. Nee, waar gebruik je ze dan voor? Van de zomer zomendopst... Om even mijn benen bij te strijken, want dan schijnt het zonnetje. Ja. En dan zie je ineens weer zo'n verrekt Zo'n dons van die haartjes op je benen. En dan heb ik zo'n hekel aan. Daarom heb ik altijd die wegwerpdingen bij me. Maar daar word je schraal van. Onvoorstelbaar. Dus die koop je niet voor je, die koop je wel voor jezelf? Nee, ja, maar... alleen voor in mijn badtas. Weet yeah. je wel, als er ze nat worden, vind ik het te duur. Ja. Wat droog houden. Ja, precies. Maar voor, voor, je, voor je kleinzoon dacht je van nou, ik koop net even wel een tandje luxere uh, schermesjes. Ja, ja, die gaan pas beginnen, joh. Die moet je een beetje verwennen. Ja, en dan en toen moest je eventjes. Uh... Nou, met van die dure dingen ben ik echt geschrokken. Ja, maar het valt mij echt altijd op. En ik heb precies hetzelfde als jij. Dan sta ik in de winkel denk ik, nou moeten die dingen nou echt. Ik geloof, ik weet het niet eens precies, maar ik geloof dat het 14, 15 euro is voor vier van die dingen. Ja, er was een aanbieding, vandaag dat ze het vroegen, want ik zit hier dicht bij die winkel. Ja. En dat waren drie pakjes voor 45 of 46 euro. En normale wijze zijn ze over de 55 euro, 85 of 95 of zoiets. Ja. En daarom wilden ze ze hebben. Ja, dat is toch ook, dat is toch ook wat... Hè. Nee, nou, ik vind het ook, waarom moeten die dingen nou... Ik heb met andere dingen, denk ik wel eens, waarom is het zo goedkoop? Juist. Hoe kan het? Hoe kunnen ze het ervoor Hoe maken? Hoe kunnen ze het ervoor maken? Ja. Hoe komen ze door het leven met zo'n prijsje? Ja, precies. Ik zag laatst, zag ik een broodrooster voor 6 euro. Ja. En toen ja. zat iemand te vertellen dat een broodrooster nog uit 400 onderdelen bestaat. Ja, ik denk, 400 onderdelen voor 6 euro? Mm -hmm. Doe maar. Ja, want het is net zoals met de BH ook. Die, die zijn soms ook zo absurd. Maar dat kan ik dan geloven. Want daar zitten meer dan, hoe heet het... Uh, 100, 180 handelingen in of zoiets, ja. Nou ja, om een beetje goed eruit te zien... moet, moet je het voor betalen, vind ja. ik dan. Ja, dat vind ik ook. Ja, maar, maar schermesjes... Echt waar. Ja. Ik sta te streken en ik moest er nog aan denken. Ik dacht, nou, ik ga het toch vragen. Ja. Nou, ik ja. vind het een supergoeie vraag. Ik ben benieuwd of iemand het weet. Maar ja. ik vind het een geweldige vraag. Waarom zijn scheermesjes... en dan hebben we het over van die, wel van die wegwerp... want uiteindelijk zijn ook dat van die wegwerp dingen. Waarom zijn die zo belachelijk duur? Ja, en hoe lang kan je ze eigenlijk gebruiken? Nou... Willy, echt, alsof je, de, alsof je de vragen voor me stelt. Hoe lang kun je ze gebruiken? Dat vind ik ook een goede vraag. Ja, want dan zeg ik wel eens, doen jullie ze nou... Want ze moet, je, moet, je moet ze een beetje helpen met een pukkeltje en zo, die apen. Ik zeg, maken jullie nou wel eens een beetje schoon... met een beetje alcohol of zoiets dergelijks? Ik zeg, s'morgens gebruik je hem, je gooit hem neer... en dan s'avonds pak je hem weer. Ik zeg, maken jullie die dingen schoon? Nou, dan staan ze te kijken of ze water zien branden of zoiets wegrijks. Maar ja, dan nemen ze het wel de andere dag dat ze een een, een, een, een mesje hebben wat nu goed scheert. Ja, dan, uh, dan is het natuurlijk niet zo gek. Nee, dat komt toch door dat ze zeggen, maar hoe lang doe je ermee? Ja, nou, dat hangt natuurlijk wel van de baardgroei af en uh, uh, hoeveel je uh, scheert. Nou, het zijn niet allemaal luppertjes hoor. Nee, oké. Okay. Nou, dan, uh, dan uh, moeten we toch een gemiddelde kunnen vinden. Nou, okay. ik, Willy, ik, uh, ik doe mijn best voor je. Ik vind het nu al de beste vraag van vannacht. Goed zo. Ik ga verder met strijken, Astrid. Ga je verder met strijken? Ja. Het is vier, ik voor jou? vier minuten over half vijf hè? Ja, maar ik wil niet naar bed. Ik wil niks van jouw programma maar maar missen. Nou, dan kun je maar beter inderdaad een beetje nuttig bezig zijn. Hup, Dat strijken. Dat vind ik ook. En ja. anders val je om. Succes ermee. Dankjewel. Dag, Willy. Goedenavond. Dag. Dag. Scheermesjes, ja. Ik ben heel benieuwd of iemand daar verstand van heeft. 0800 1121. Dit is Grupo Sportivo. Vibrator off, he said, shave me, shave me. No Chinese rush tonight. Behind the bathroom door, he lay down on the floor. Closing his eyes, he said, shave Fast Gave me heet het nummer, heel toepasselijk. Want uh, we zijn dus op zoek naar een antwoord voor Willy... op de vraag waarom van die wegwerpscheermesjes zo prijzig zijn. Als je het weet, 0800-1121. Mark, goeienacht. Hallo, ben er weer. <laughs> Gelukkig. Uh, ja, doe het even, maar ja, je bent wel wat jou in de lijn. <lacht> nou, dat is fijn om te horen. <lacht> maar wegwerpmesjes, die koop je gewoon bij de XM 85 cent. Gebruik weer ja. ook. Goed instrepen, heb je geen last. Nou, ja, maar er zijn daar verschillende meningen over. Dat. Het, uh, je hebt een, bij schermesjes een heel duidelijk onderscheid in uh, de toch iets stevigere exemplaren die wat langer meegaan. En die echte plastic uh, bijna. Die vallen bijna uit elkaar als je er één keer mee scheert. En daar, daar, ik ben blij dat jij er wel tevreden over bent. Maar, ja, daar, maar ja, daar wordt meestal Je genoeperd. Ja, het maar één keer gebruiken. Het is gewoon met hygiëne te maken natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dan, uh, dan wordt het natuurlijk een wegstreepverhaal. Wil je één keer gebruiken en dan meteen weggooien? Of wil je toch een paar keer proberen en ben je dan toch goedkoper uit? of uh, ja, dan ga je met, of of met het? die lang bewaren met haren erin totdat het weer is aangegroeid. Want hoeveel scheer je per Lijk. dag, per week? We hebben natuurlijk net met Willy over gehad dat je ze wel even schoon moet maken. Mhm. Mm Tja. Maar ja, hoe doe je dat alcohol? <laughs> even in een glaasje wodka dopen. Ja, of zoiets, ja. maar <laughs> puur is. Maar goed, de action daar, uh, jij bent over tevreden die met vraag, die... Uh... Bankgegevens. Dan ja. Met je telefoon. Ja. Als jij een pri te privé telefoon hebt en je geeft nooit niet je, je nummer zomaar weg, komt niemand daarachter. Uh, ja. Dus. Ja. Dus jij, jij ja. denkt dat het toch ergens bij, uh, Marieke, of, uh, ja, bij Marieke is fout gegaan dat ze ooit een nummer aan iemand gegeven is? Dat moet wel, want anders komt niemand aan haar nummer want niemand beginnen bij de KPN haar nummer opvragen zelfs ah. niet via het omgekeerde telefoonboek. Nee. Ik weet niet of je dat kent. Ja, precies. Maar het blijft natuurlijk. Ik blijf het voorbeeld maar geven, zo dat ze niet op haar naam zoeken. Ja, maar dat is en hoe weten ze dan weer hoe oud ze is? Ja, het nummer moet toch ergens op. Uh, de, er is niet gezocht op haar nummer. Het is ergens in omloop. En hoe dat kan met een geheim nummer, vind ik ook wel interessant. Net wat die meneer daarvoor zegt, dat, uh, ik heb er zelf een kennis die heeft heel veel verstand van computers. En hij heeft mij laten zien hoe je makkelijk iemand in die tijd kunt stelen als je zou willen. Ja. En het is een appeltje-eitje voor sommige gasten. Nou ja, maar de, uh, ja, wat heb je eraan om heel ingewikkeld geheime nummers te gaan proberen te stelen om, uh, om een onderzoek te doen? Dan kun je beter nog vijf mensen bellen die geen geheim nummer hebben. Ja, dat bedoel ik ook. Maar ja, ze, ze prikken gewoon een telefoonnummer, ze houden ze ja. wat in en uh, ze tikken maar wat in. Nou, dat is ook zo, Mark. Ik ben het met je eens. En uh, wie dat aan de andere kant uit uh, maakt, dat interesseert u niet. Alles wat opneemt en uh, ze krijgen de provisie van. En uh, degene die dat verkoopt, die lacht graag. Ja, uh, yeah. een krul in al lul. <laughs> het is hard maar waar Nee, dankjewel Mark. Maar uh, in ieder geval, uh, je klinkt goed. Ja? <laughs> ja. Nou, jij ook hoor. Oh, en hoe oud ben je dat ik vandaag mag? Ja, nee, dat vraag je niet aan een dame. Oh, maar wel, dat vraag wel over vaak je hier maar dat mag je net niet. Nee, maken. dat is te intiem. Oh, nou ja. ja. Misschien komen we er samen dan wel eens een keer uit. Ja. ja. Nou, succes ja. ermee. Ik spreek ja, ik je vast wel voort, weer een keer. Dankjewel, ja, ik, Mark. Moet, ik moet dadelijk taakstraf doen. Oh ja. En wat ga je oh, doen dan? Oh. Stichting Aap. Ach. En wat Doe ga je doen? Aapjes uh, kijken. Moet je toch wat doen? Maar wat heb je gedaan dat je taakstraf moet doen dan? Ja. Uh, ja? Ja, ze noemen het uh, uh, zelfverdediging. Hè? Zelfverdediging. Hè? Ja, ze noemen het ook wel mishandeling, maar ik heb het zelfverdediging. Nou Mark, wat heb je uitgesproken dan? Ja, uh, oud en nieuw. Uh, oud en nieuw afgelo afgelopen jaar? Ja. Poeh, dus is ook alweer even geleden. En wat is er gebeurd? Ja, de buurman die heb uh, twee keer gewaarschuwd. En uh, ja, de derde keer geeft hij mij een uh, duw in mijn rug, terwijl mijn katje onder zijn auto zit. Ja, en dat neem ik niet. En toen? Ja, toen heb ik hem maar een uh, klein hoekje gegeven. En? De buurman ja. is naar de politie gegaan? Juist. Ja. En jij hebt en taakstraf meneer. gekregen? En deze minister met de ja, weer vasten. Weer ook? Mm -hmm. Mark? Ja, het zit me niet mee. Nou, het zit je niet mee. Zelfbeheersing, nee, Mark. Wat zei jij? Zelfbeheersing. Ja, maar dat heb ik altijd wel geleerd. Ja. Ja, want anders had het erger afgelopen. Ah, oké. Okay. En nu moet je... Hoeveel uur moet je aapjes kijken? Eh... Uh... Nou, morgen nog uh, 36 uur. Jeetje, best pittig ook nog. Ja, valt voor mij. Oh, okay. nou, het, is, het is voor een goed doel. <laughs> Dat in ieder geval. Ja, nou, ja, wees toch? lief tegen de aapjes en ook een beetje voor jezelf. En wie weet spreek ik je weer. Zeker weten. Hey, Dan... vragen, uh, Dankjewel, Mark. Doei, doei. Hoi. Ben. Hallo. Hallo. Ik had een vraag eigenlijk over uh, de mobiele telefoon. Waarom die uh, bijvoorbeeld in vliegtuigen verboden zijn om te bellen. Maar enkele maatschappijen, die laten het wel toe. Bijvoorbeeld zoals Martin Air en Karuda van Indonesië. Hmm. Die laten het wel toe. En dan is mijn vraag, waarom is daar een verbod op ge gelegd eigenlijk? Ja. Ja, volgens ik... mij gewoon omdat ze kunnen storen op de apparatuur, toch? Wat zeg je? Volgens mij ja. omdat ze kunnen storen op de apparatuur van het vliegtuig. Ja waarom laat de ene maatschappij het wel toe en de andere niet? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet niet of jij toen ooit gebeld hebt, toen jij naar Miami ging. Nee, dat durf ik niet. Ik zit sowieso al stokstijf van de zenuwen. zit ik dood Ik zou niet durven om mijn telefoon aan te zetten. Met welke maatschappij heb jij gevlogen dan? KLM. KLM? Ja. Ja, die verbiedt het ook, hè? Ja, ze hoeven het tegen mij niet eens te zeggen. Ik ben bekend dat het gewoon vrijgegeven is. Oh. Hm, daar ben ik toch wel benieuwd, inderdaad. Ja. Nou, dat was mijn vraag. Ja, nou, goede vraag ben je... Oh ja, en bij jullie, de IJssel, staat die ook zo laag? Want hier in Oe. Twente, in, in Deventer, staat die heel laag. Wat is, is daar de oorzaak eigenlijk van? Weet je ook o, niet, hè? Moet ik er even bijschrijven. Maar ja. Maar jullie, de IJssel stroomt toch ook door Kampen heen? Jazeker. Ja, zeker. Ja. Want er wordt toch een bypass over uh, nog steeds gereden? Ach, hou op, schijt uit, ja. Dat is ook een toestand. Heb jij die, die uh, petitie nog ondertekend toen? Nee, Nee, ik moet zeggen, in de lokale politiek ben ik me gewoon zo minimaal uh, uh, in, uh, in, uh, in thuis... dat ik uh, nooit zo duidelijk een mening durf te hebben. Ja, maar er was een petitie om de inwoners eigenlijk een beetje warm te maken... Ja. om een verbod uh, tegen die bypass in te voeren. Ja, ik weet het, er en hangen overal ze, posters, maar... Toen hebben ze alle inwoners van Kampen eigenlijk toen geënquêteerd. Ge en de meeste waren erop tegen. Waarom weet jij meer van de enquêtes in Kampen dan ik... Nou, omdat ik de TV Oost volg. Oh. TV Oost kunnen jullie toch ook bereiken? Ja, zou ik ook eens moeten kijken. Ja. Ja, ik kijk heel veel TV Gelderland, maar TV Oost... Want jullie liggen toch in Gelderland, Kampen? Nee, we liggen in, oh, in Alverijssel. Ja ja. ja. ja, raar is dat. Ja. Nou, ik ga, ik ga me er eens in verdiepen en ik neem meteen de vraag mee... waarom staat de IJssel zo laag? Ja, als was me nog niet opgevallen, maar ik neem me. En inderdaad, uh, waarom mag je bij sommige maatschappijen wel bellen met je mobiele telefoon en waarom bij sommige niet tijdens het vliegen? Goed, dankjewel, heer Sripp. Jij bedankt voor je vraag. Ja hoor. Gun. Graag Tot de volgende keer. Dag. Pressure gives me thrills as we climb in here. And I love to watch the clouds and the mountains and the sky swish around a cocktail the stewardess brings by. Lord, this is the life for me. Lord, oh Lord, this is the life for me. But I don't. I fishtail through the lanes And I make my tires squeal Power at my feet And glory at the wheel And I wind the windows down Let the wind blow through my hair God knows where I'm going But me, I don't care, Lord This is the life of me Lord and I'm pretty and I wanna stay that way Wanna be desirable till my dying day I don't wanna be bedridden, an old and bitter sage Half the nurse is saying I'm young for my age He's young for him. Oh Lord Don't let me go that I don't want to die in an air disaster lijkt me nogal een logische opmerking. Geldt voor veel mensen. En uh, ja, ik moest eraan denken door de vraag van Ben... waarom je in uh, sommige vliegtuigen wel mag bellen en anderen niet. 0800-1121, vanaf uh, thuis onderweg of uit het vliegtuig. Kun je bellen als je daar een antwoord op weet. Ook vroeg Ben zich af waarom de IJssel zo laag staat. Ja, 0800-1121, ook als je dat weet. En uh, ja, we hebben nog zo'n tien minuten te gaan en dan gaan we weer luisteren naar het nieuws. Dan hebben we nog een heel uur, nachtzuster, voor de boeg. Maar ik heb nog een crypto liggen. Ik zou hem bijna vergeten. Uh, oftewel een cryptogram, oftewel een opgave voor je om mee te puzzelen. En de opgave van vannacht is... Is zij in de gelegenheid om daar de bardienst te doen? Is zij in de gelegenheid om daar de bardienst te doen? Ik vind het een uh, hele mooie opgave. Ik zou zelfs het antwoord kunnen vinden, denk ik. Uh, dat antwoord moet bestaan uit zeven letters. En je kunt bellen naar 0800 1121 als je erachter bent gekomen. Is zij in de gelegenheid om daar de bardienst te doen? Zeven letters. En het is dus een cryptogram, mocht je je dat nog afvragen. Um, Marco. Ja, dat ben ik. Gelukkig. Ja. ja. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik reageer op, dat, uh, op de vraag van Willy was dat, ook met die scheermesjes. Ja. Nou, ik heb een beetje zitten rondkijken uh, op internet. Ja. Maar uh, ze spreken daar, dat is uh, omdat er maar een paar van die grote fabrikanten zijn. Ja. Dus dan kunnen ze dus in feite de prijs uh, kunstmatig hoog houden. Ja. Ah, en je moet in feite, als je bij je spreekt, uh, een mesje van een bepaalde merk koopt. De houden, dan moet je dus altijd ja. dezelfde mesjes van hetzelfde merk kopen, omdat je gewoon niet anders kan. Ja ja, anders ja, ja. Er niet op. Ja, ja, ja, ja, ja, maar dan hebben we het weer over de verwisselbare Juist. mesjes. En um, uh, uh, ja, ik, ik zit dan te denken aan die iets stevigere exemplaren, maar wel die je in zich heel weggooit naar nou, het gebruik. Dat vind ik zelf persoonlijk vind ik dat gewoon uh, ja vind dat niks het dat scheert niet lekker het nee. ligt niet lekker in de hand weet je wel met scheren ja. en, en uh, wat wij ook lekker vinden is dat die kop kan bewegen van dat van dat mesje nou dat kan met je wegwerpmesjes ook niet oh ja. ja die heb je ook wel weer maar die zijn inderdaad ook alweer heel prijzig ja maar ja, ik heb hem van een bepaald merk nou ja acht mesjes is iets van 35 euro ja, ja dat is uh, toch hartstikke duur ja. Ik zou, maar ik zal ze heel even, want ik kreeg een, een mailtje van uh, Juliette. Ik zal het er heel even bij pakken. Die mailt: Toevallig woon ik in het grensgebied vlakbij Duitsland. Weet je dat het daar minder dan de helft kost? Trouwens, alle toiletartikelen en vooral zeepoeder en aanverwante zaken. Eens per, eens per maand ga ik daar boodschappen doen. Je gelooft je ogen en je portemonnee niet als je de prijzen ziet. Het stikt er dan ook van de Nederlanders. Nou, ja, dus ik dus ook inderdaad niet. Nee, dus blijkbaar inderdaad. En wat jij dan zegt klinkt heel logisch van uh, uh, ja, dat er door weinig fabrikanten gewoon kunstmatig de prijs hoog wordt gehouden. Misschien dat er in Duitsland dan net iets meer concurrentie is die wel de prijs gewoon omlaag gooien. Ja, nou dat is voor mij wel makkelijk. En dan kan ze dus gaat, kan ik dus dan ook gewoon in het buitenland kopen. Ja, hoe dicht woon je bij het buitenland of rij je er gewoon veel heen? Ik rijde veel in mijn internationaal chauffeur. Ah, heb je iets aan boord? Ik heb iets aan woordje. Ja. Oh, dan doen we. Ik ben vergeten hoe het onderdeel heet. Je gaat weer raden wat erin zit. Ja, oh ja, raad wat hij rijdt. Ik zou toch. Nou, het is toch ook wat. Ik ben vergeten hoe mijn eigen programma-onderdeel heet. <laughs> het is tijd voor Raad wat hij rijdt met Marco. Oh, ik vind het nu alweer leuk. Uh, het zijn het scheermesjes? Nee. Oké. Okay. ja, maar ik dacht ik wel heel goedkoop wat scheermesjes kunnen. Ja, kopen. precies. Dan hoefde je er niet voor naar het buitenland. Kun je het eten? Je kan het eten. Maar het is niet lekker. Het is heel onverstandig. Het is onverstandig om het te eten. Ja, Marco, zijn er veel mensen die het eten? Nee dus? Nee, geen enkele mens. Oké. Okay. Um, en geen dieren ook? Jawel. Zijn er dieren die het eten? Ja. Oké. Okay. Um, is het een bouwmateriaal? Nee. Is het... Oh, wat verwarrend. Er zijn dieren die het eten. Mensen moeten het niet eten. Hmm. Um, uh, is, is het groot of, uh, of klein? Klein. Oké. Okay. Um, heeft het uiteindelijk met eten te maken? Ik uh, bedoel dat het uh, voor ons, voor eten, we, uiteindelijk is? Nou, ik bedoel nee. dat er iemand op de chat heel goed uh, de suggestie doet dat het misschien suikerbieten zijn? Nee, nee, oh. nee. Oké. Okay. Um, okay. dus, uh, zit het in een verpakking? Nee. Oh, uh, en het is niet gewoon hout of zoiets? Nee. nee. nee het zijn bouwmaterialen. Uh, en het is, het, is, het is ook niet gewoon dierenvoeder? Dierenvoer? Nou, het is onderdeel van dierenvoeder. Ah, kijk. Het is onderdeel van dierenvoeder. Dan ga ik het nooit raden, hè? Nee, Ofwel? Dat, dat, dat zijn uh, zoveel verschillende uh, producten voor maar zeg maar een grondstof voor diervoer, dat vind ik wel al ja. dat ik het dan al bijna ja, geraden ja, had. Ja, ja, ja, Dat rekenen we goed. Ik krijg gewoon de prijs. En dat is dat ik iets uit de kast bij Omroep Max mag uitkiezen om uh, te lezen en daarna weer terug moet zetten. Ja, dat vind ik. Ja, <laughs> jij bent daar heel makkelijk in. Goed, ja, joh. maar je belde over de scheermesjes en je bent ja. internationaal chauffeur, dus waar rij je nu? Ik rij nu bij Nijmegen. En ga je nog naar het buitenland binnenkort? Nou, maandag weer, ik ga nu uh, richting Ede naar de McLaren. Oké, en maandag rij je naar? Weet ik niet waar ze mij insturen. Dan weet je dat niet kopen. van tevoren? Nee, ja, wij, omdat wij dus met die uh, veel met die grondstoffen voor veevoeders en alles rijden. En dan rij je Ja, is het maar net welke fabriek wat nodig heeft. En ja. nou, waar de uh, bepaalde vrachten liggen. Dus ja, ik kan bij spreken maandag dat ik naar Denemarken moet of naar Engeland, naar Zwitserland, ja. Uh, yeah. Nou, hopen dat je naar Duitsland moet, dan maar, hè? Ja, nou, als je naar gaat, kom je in ieder geval sowieso naar Duitsland heen. Precies, er zijn een hoop landen waardoor jij door Duitsland komt om even goedkope schermesjes te kopen. Ja. Oké. Okay. Maar er stond er uh, trouwens dus ook nog op internet bij. Ze hebben zelfs al schermesjes, er is een patent op uh, aangevraagd en verkregen. Met een heel klein diamant en die slijt niet. En dat slijt niet, en dan kan je dus één keer zo'n mesje kopen. Nou ja, dat zou dit dan zijn met zo'n dun diamanten zeggen Dat je dan uh, 100 euro betaalt. Ja. En je hoeft nooit meer van je leven uh, een nieuw scheermesje te kopen. Ja, zou dat werken? Ja, want dat is, dat, uh, ze hebben dat uitgevonden. Maar weet je wie dit patent heeft? <laughs> de, de Gillette Compagnie. De slimmerikken. Dus dat mesje wordt nooit gemaakt. En het mag nooit gemaakt worden nadat er een patent op uitgegeven is. En hun lachen en knijpen in hun handen. Hun hebben het patent en die mesjes kunnen niet gemaakt worden. En wij moeten elke keer een nieuwe mesjes kopen. Ja. Nou ja, Dat zeggen ze toch ook over de onverslijtbare gloeilampen? Ja, maar die fabrikanten, die uh, de meeste producten die dus zo duur zijn, uh, denk ik. En die waar ze dus iets hebben op uitgevonden wat dus nooit meer verslijt. Ja, dat zijn gewoon die fabrikanten die dat uh, patent erop hebben. Ja, ja. En die leggen dat in de kast met een laag stof op en, uh, en ze lachen en wij betalen. Ja, maar Marco, je wil ook niet een scherm als je dat honderd jaar meegaat. Want na, na zes jaar wil je ook een nieuw houdertje en wil je ook de allernieuwste uh, beweegbare uh, uh, toestanden en. Um... Ja, maar ja, goed, dan is, dan, dan is dat dan doe je er zes jaar mee. Ja. Als je dan 100 euro betaalt, nou betaal je 40 euro voor uh, acht mesjes. Ja. Nou ja, ja ik scheer me twee keer per week. Doen. Nou ja, ik weet niet hoe lang dat met zo'n mesje doe je. je. spoelt hem een keer goed af onder de hete kraan. En je kinderen. Uh, nou ja, als je twee keer per week gebruikt. Nou ja, hoe lang doe je die daarmee? Een maand? Oh ja, dan moet ik even meerekenen. Dat ben ik vergeten. Maar jij scheert je maar twee keer per week? Ja joh, onderweg. Dat is toch helemaal geen doen. Uh, nee. je elke keer, uh, man, dan moet je een half uur vroeger je bed uit. Ja. Een Sony staat op parking of wat, waar je dan spreken uh, geen wc of wat, hè, of geen uh, toetsgebouw hebt. Ja ja ja, ja, ja, ja. dan moet je dus uit, uh, uit je raam in je buitenspiegel je eigen gaan zitten scheren. Maar dat is gewoon helemaal niks. Ah, maar ik dacht dat jullie tegenwoordig in die cabines van die vrachtwagens complete badkamers hadden zitten, joh. Ja, en ik heb een Whirlpool erin en een jacuzi ja. achterop staan. Ja, precies, want toen jij je bubbelbad in liet bouwen, was er geen plek meer voor een scheerspiegel. Juist. <laughs> dat, dat had, die had ik net nodig voor mijn grote flatscreen tv, omdat ik ondertiteling titeling niet meer kon lezen. Oh ja. Oh, die vraag die heb ik net helemaal niet herhaald. Of herhaald nee. dus. Dat moet ik wel eventjes opletten, want daar is nog helemaal niet over gebeld. Dus als iemand toevallig weet waarom die, uh, de titels op de televisies uh, verkleind zijn... en of dat echt zo is dat er geen rekening meer, meer wordt gehouden met kleinere televisies... 0800-1121. Nou Marco, zijn we uitgepraat? Want ik heb nog uh, 50 seconden tot het nieuws, dan moet ik nog wel ja, even dat vullen. Ik zie het. Ik zie het. Dus uh, wat is je lievelingskleur? Mijn lievelingskleur? Ja. Ah, dat maakt me niet uit als het maar mooi, het maar mooi kleurt. <laughs> dat antwoord heb ik nog nooit gehoord op wat is je lievelingskleur. Maakt niet uit als het maar mooi kleurt. <laughs> ja. ja en nu moet ik nog 30 seconden vullen. Um, wat is je lievelingsdier? Mijn lievelingsdier, en daar ga ik met mijn zoon mee, dat is een dinosaurus. Ah, echt. Is die, is die een jaar of vijf? Ja. Ja, dinosaurus is het een dan. bijna vijf. Ik denk dat hij wel een stuk of honderd van die beetjes heeft. Ah, leuk. Hoe heet hij? Nathan. Nathan. Nou, doe de groeten aan Nathan en bedankt voor het bellen, Marco. Ik doe hem de groeten vanuit de en is hij vast heel blij. Oké, okay, tot de volgende ik doe. keer. Is goed. Scheer je weg? Ja, ik sta bij Doei. 0800-1121.